Het aantal werklozen stijgt tot boven de 500.000, zo staat het in de miljoenennota. De economie zal het komend jaar met 3 kwart procent groeien. Verder blijft het begrotingstekort net onder de 3% procent, de grens die de Europese Commissie heeft gesteld. De Prinsjesdagstukken, de miljoenennota en de macro-economische verkenning zijn vanaf kwart over drie openbaar. Maar er zijn dus al mensen die zaken naar buiten hebben gebracht.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 En dan het weer, wolkenvelden, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 17 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Het is druk op de weg. Er staan 45 files, bij elkaar 200 kilometer. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A6, stad richting Muiden, tussen Almere Buitenwest en Almere Poort, 10 kilometer. A7, Hoorn, richting Zaandam, tussen Purmerend en knopen Zaandam 8. A8, richting Amsterdam, voor het knoop Koenplein 8. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp, 10. A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen hardingswald Giesendam en Sliedrecht West, 5. Verderop tussen Hendrikie de Ambacht en Rotterdam-Charloos, 10. Dat komt door een ongeluk, de rijstroken zijn wel weer vrij. A16, Breda richting Rotterdam, tussen Hendrikie de Ambacht en Knopend Terbrechtseplein, 12. Door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. A27, vanuit Almere bij Bildhoven 7. A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 5. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Oud-Beijerland en Knaalpunt Vaanplein 10 kilometer. Dat had te maken met het ongeluk op de A15. Maar de weg is daar weer vrij. Tot zover de verkeers.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 No! From Taylor Swift, "We Are Never Ever Getting Back Together," and a forward knuffeltje van Roachford, "Cuddle Toy." <laughs> and he was. Zondagmiddag is aangebroken. hier bij je van Samford. voor de laatste Zondag in Kellenland. Goedemiddag. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Nou, ja, uitstekend. Vertel mij eventjes hoe laat je naar bent gegaan gisteren. Om 11 uh, uur s'avonds. 11 uur s'avonds. <laughs> hoe krijg je het voor elkaar is, zaterdagavond? Geen, ja, geen, netjes hoor, netjes. En vrijdagavond ook, hè? Zelfde tijd. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dus gaan, misschien ja, heb je het ook wel nodig. Nou, eigenlijk ik ben Ik ben ook wel helemaal niet aan het opletten nu, dus... Uh... Ja, want ja, nieuws je had het nieuws echt wel gemist, hè? <laughs> ja. Dus, uh... Ik zat gisteren in de arena bij Ajax, Ajax-RKC, een, ja, een 2-0 overwinning en daar is mee alles ook gezegd, ik kan, uh, Daily Blind werkt Ajax ziet van de wedstrijd, ja? nou dat zegt dan genoeg toch? Het was een matige wedstrijd, maar ja, er werd gewonnen en uh, ja, een mooie goal gezien van uh, Lasse Schöne. Kijk, goede spelen. De debuut van de, rij, of het debuut, ja, de rentree van Ryan Babel en de debuut van Paulsen, twee nieuwe spelers bij Ajax. En uh, wel een leuk verhaal, we gingen net, uh, wij gaan altijd voor onze uitzending even naar de appie, waarom we ons ontbijt halen. Ja, want zo gaat het ook. En, um, nou, wij stonden bij de kassa, want alles moet natuurlijk worden afgerekend. Tuurlijk. En... Er zat altijd een meisje bij de kassa en ja die zit altijd wel even naar mijn koffertje te kijken. Ja. Al de hele tijd. En we, nou, het was een jaar, een jaar dat, we, dat we haar zien, zeg maar. En nu dacht ze, moet ik het toch een keer gaan vragen? Dus ze zei tegen mij, mag je het vragen? Ik denk, wat is dit nou? Jij zat ook te kijken van wat gaat zij nou ja, weer vragen? Nou gaat komen. Dus ik zeg al, oh nee, ja, ik heb geen geld. Ik heb al een vriendin, weet je wel, zo gaat dat. Maar dat was het uiteindelijk niet. Ze zegt, wat zit er nou eigenlijk in dat koffertje? Ging het dus? En uh, ik heb mijn koffertje laten zien en er zat niks in. Er zat geen slangen in of een, of een rat of een uh, afgesneden hand of zo. Goeie dat waren gewoon met cd'tjes. En ik vroeg: ga je nog naar luisteren naar ons? Maar uh, dat, uh, dat wou ze niet. Een Beetje jammer. Beetje jammer. Hey, wat is jouw uh, nieuws van de week? Ja, toch uh, de politieke stem, hè, denk ik. Mij. Want uh, jij, bent, uh, jij hebt gestemd ja. op de SP. SP, één e roemer. Ja. Ik heb gestemd op lijst 1, e nummer 1, Mark Rutte. Ik en, heb uh, wel getwijfeld hoor, moet ik zeggen. Ja, wat dan? Ik heb heel erg getwijfeld of ik nou moet stemmen op P van de A, op B66 of SP. Oké. Okay. Maar ik ben elke keer op ik uit op SP. Dus ja, dus dan, dan heb je weer... uiteindelijk gekozen. Maar wat is dan, eh, wat, wat, uh, wat, wat interesseert je dan van de politiek? Waar, waarom vond je het interessant? Waarom is het jouw nieuws van de week? Nou ja, maar toch zo, dat het toch zo een happening is geweest. Ja, stemmen en ja, echt hè. Ben je blij dat het over is? Ja. Ja, ik ook wel. Ik hoop nou wel dat, uh, dat ik pas over vier jaar weer moet stemmen. Ja, want het, uh, t, ja, het is nieuw nu komt het uh, echt zware werk, hè? Ja. Want wat komt er in de kamer? Nou, gaan, we, gaan we wel of helemaal links of helemaal rechts of gaan we recht door zee? Ja. ja. Nou, mijn ja, nieuws ja. van de week... Um, ja, dat kunnen er meerdere dingen zijn, zoals... Misschien heb je het gezien, de prachtige fotoshoot van Doutse Kroes in bikini. Oh? Ongelooflijk. Nou, Ze is weer nou. in topvorm, hoor. Victoria nou, uh, Secret, ik zal het zo meteen even aan je laten zien. Uh, Even kijken wat er nog meer. Ja, die onrust die is ontstaan naar die uh, anti-Islam film in het Midden-Oosten. Oh ja, ik hoor dat. Vandaag heeft, Geert Wilders, is toch? weer een zootje daar. En Geert Wilders heeft hem nu ook op zijn site gezet. Maar ja, ik heb niet echt heel groot nieuws. Maar mijn nieuws van de week... Ja, dit vind ik wel een leuk dingetje. Mark Rutte geeft les op een school. Oh ja, dat ik hoor. En uh, woensdag uh, is natuurlijk de verkiezingsuitdag geweest. Het werd heel erg laat. En het mooie vond ik... Dat hij donderdag... Ochtend gewoon weer op school stond Na een ja. paar uurtjes slaap En gewoon weer les ging geven En dat vond ik, dat vind ik, dat vond ik wel echt een hele goede mentaliteit Hij, hij staat er gewoon, gewoon. gewoon Hij laat, gewoon, hij laat gewoon normaal Ja, het lijkt me geweldig normaal. om van hem les te krijgen ja. Volgens mij geeft hij een en dus zal hij wel wat van weten? Maar heel erg. Hey LA The Voices ja. Je weet wel, die groepen nichten, inclusief Gordon Die traden op op het uh, uh, feest van de VVD Bij de oh. verkiezingsuitslag Maar ja hè dat krijg je als je gaat bezuinigen op cultuur. Go! Het album heet Havoc and Bright Lights. En dit is haar tweede single van het album. Ik vind het een leuk liedje. Empathy. Empathy. Weet je wie dit goed uitspreekt? Empathy. Stel. Nou ja, ik, heb, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Ah. Zondag in Kenland. Het is bijna vijf voor half drie. En zo meteen nemen wij even wat regen door. Want wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? En het is zover. Het laatste wapenfeit van de Swedish House Mafia. Ze gaan namelijk stoppen en zeg even eerlijk, is dit stoppen op je hoogtepunt? Mafia. Don't you worry, child. En is meteen ook de laatste, want ze stoppen ermee. Zondag in Kemmerland. Je, Je blijft op de hoogte. Zondag in Kemmerland met even wat regionieuws. Want wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? De gemeente Zandvoort organiseert in samenwerking met de Zandvoortse Krant weer de verkiezing Ondernemer van het jaar. Op 15 november zal tijdens de jaarlijkse ondernemersavond bekendgemaakt worden wie komend jaar deze titel mag gaan voeren. U kunt het bedrijf van uw keuze nomineren en de bedrijven met de meeste nominaties worden later aan u voorgesteld in vier categorieën. Hotel, pensioen, detailhandel, horeca en overige... Vanaf dan kunt u uh, uw keuze maken uit de genomineerden die meedingen naar de eretitel. De Sandvoortse Krant heeft een speciaal e-mailadres aangemaakt waar u, uh, u uw nominatie kwijt kunt. Dat is ovhj.sandvoortsekrant.nl Dus ovhj.sandvoortsekrant.nl Doet u dat dan wel met de voor u doorslaggevende motivering. Een vakkundige de jury zal uh, op een later tijdstip ook een oordeel geven... U kunt dus dan nomineren, wie u wilt, maar wel gemotiveerd en maximaal tot zondag 16 september. Dus, dus dat, tot is vandaag, vandaag. Ja, dat is vandaag Ja, vandaag is de laatste dag. Op zaterdag 29 november vindt in de krocht in Zandvoort een filmavond plaats. Onder een genot van een hapje en een drankje kunt u genieten van mooie, oude en nieuwe beelden uit de Zandvoortse reddingsbrigade. Deze filmavond is een bijzonder onderdeel van de 90-jarige jubileumjaar. Je ziet hoe de vrijwilligers in de beginjaren hun werk deden. En komen nieuwe en oude bekenden en acties langs. En natuurlijk wordt ook het nieuwste materiaal getoond. Kort Draaier en Erik Bruntink tekenen voor het script... Voice over Pieter Jouwstra. Ja, Pieter Jouwstra, dat is onze voorzitter. En die heeft zo'n mooie, lage stem, dus dan snap ik het wel. Ah. Hey, wanneer is het? Op uh, 29 september van 8 tot 10 uh, in de krocht. Een grote kroeg 41 in Zandvoort. Oké, okay, volgend weekend op 22 en 23 september... ...staat Circuit Park Zandvoort in het teken van een Trophy of the, of the Dunes. Het populaire race evenement biedt racefans... ...een vrij en uitgebreid raceprogramma. Na spectaculaire merkencubber races... ...en wedstrijdvormen met stoere GT's van de Dutch Power Pack... ...kent het evenement ook een sterke internationale toevoeging... ...in de vorm van een Northern European Cup Formula Renault 2.0 mondvol. Toegangsbewijzen zijn in de voorverkoop aan te schaffen via de website van circuitpark Zandvoort, www.circuit-zandvoort.nl Bij een van de ruim 400 Primera winkels of via het Ticket callcenter en dat is 0900 9500 Kaarten die besteld worden in de voorverkoop zijn goedkoper dan aan de kassa op het evenement zelf. Een weekend duinkaart kost 10 euro in de voorverkoop. Kinderen tot 12 jaar, mits om begeleiding van een volwassene, krijgen bij de Traveling of the Doings gratis toegang tot de duinen. Meer informatie via www.cpz.nl of www.circuitstv.nl. VVD is met 41,8% van de stemmen de grootste partij van Zandvoort. Met flinke afstand gevolgd van de PvdA die slechts 19,1% van de stemmen in Zandvoort wist te bemachtigen. ZFM Westkust weerbericht. Vandaag meest bewolkt en kans op wat, wat, mod, uh, wat motregen. Matig en op het strand, vrijkracht zuidwestenwind, maximaal temperatuur 19 graden. Morgen meest bewolkt en kans op een bui. Matig op het strand, vrijkracht westelijke wind, maximaal temperatuur 17 graden. Zomer of winter. Altijd weer zie je Maar dat zien ze in dat liedje. Oh. Maar ik wil jou ook wel, hè? prima. Ja. Maar mij niet uit, ik ben niet zo moeilijk. Soul Sister, The Way To Your Heart. Ik heb zometeen nog eh, wel een paar leuke nieuwe liedjes. Waaronder die van Robbie Williams. Hij komt eh, binnenkort uit met een nieuw album. En zijn eerste single Candy. Die heeft hij eh, volgens mij gisteren uitgebracht. Of in gisteren, ik weet niet precies. Maar het is echt een heel leuk liedje. En zometeen gaan we even wat eh, eredivisie doornemen. Want eh, wat is er gespeeld gisteren? En wat wordt er vandaag gespeeld? She's just a girl and she's on fire. Twitterde gisteren nog. Je kan me volgen op uh, Rudy 023 want we die halen, snap je? Oh. Um, ik wil een vriendin met dezelfde stem als Alicia Keys. Dat moet je goed zoeken. Lijkt me zo geweldig. Hè? Dan zit je op de bank, zeg, zeg ik even Alicia, kom eens eventjes. En dan gaat ze op de bank zitten en dan zingt ze, ze de gitaar en dan gaat ze zingen. Dat lijkt me nou zo geweldig. Hè? Lijkt je dat niet wat? Nee, sorry. Mij niet. Hoezo niet? Ik, uh, ik, ben, ik heb er niks mee. Maar... Ik moet gewoon een vrouw die lief is zoeken, want niet gaan mooi eens denken dat oh te zingen. God, oh god, oh god, Hey, god. Hé, de visie. Er zijn gisteren um, vijf wedstrijden gespeeld. Ajax speelde thuis in de Amsterdam Arena om kwart voor zeven. De vroege wedstrijd op de zaterdagavond. Ze wonnen wel met 2-0. Willem 2 thuis tegen FC Twente. Nou, behoorlijke uitslag. Het werd 2-6 voor de Tukkers. Tuckers. SRV onder leiding van Marco van Bast heeft het zwaar. Kwam binnen een half uur met 3-0 achter. Uiteindelijk werd het 1-3 voor ADO Den Haag. En Venlo thuis tegen NEC stond 2-0 achter. Uiteindelijk werd het 2-2. En als laatste op de zaterdag Feyenoord thuis tegen Pekswolle. De eindstand is daar 2-0. Hé, hey, ik zie al een spook hoor in de Eerste hier Jeroen heen? Stel je voor hé hey. Maar als dat doorgaat, dan gaat het niet lang duren voordat uh, Marco uit wordt gestuurd, ah, natuurlijk. Zal er maar bij te voegen. Slecht voor zijn reputatie. Wa dan komt hij nergens aan de bak, want hij heeft nergens gepresteerd. Nee. Nederland elf dan niet. Ajax niet, en uh, de Heerenveen dan niet. Hij wordt dan alleen aangenomen qua, uh, qua naam, qua grote naam. Maar ja, ik vind hem vind, vind zo goed, ik vind hem helemaal niet goed. Het is dus alleen dat zijn naam zo uit mij heeft, maar... Uh... Ja, dat zeg ik net. Ja, maar... Leuk dat je luistert. Ja, nee, maar een paar vind ik hem niet. <laughs> Oké, okay. nee, ik ook niet. Nee. Zijn we het wel over eens. Ja. En uh, vandaag, vanochtend, vanmiddag, om half één, de is was allemaal tegen Nakpeda. Preda. 2-1 voor Heriklis Almelo. Om half 3 SC Utrecht tegen PSV. 0-0. En AZ tegen Rode UC. Ook nog met 0-0. En om half 5 SC Groningen tegen Vitesse. Heb je gisteren uh, Butner gezien? Alexander Butner. Hij is Ik van Vitesse naar uh, United gegaan. met Chelsea United. Ja. Nou, een enorme stap. Hij mocht gisteren tegen Wigan Athletic in de basis beginnen. Wat denk je? 1 assist en een doelpunt. Zijn, zijn avond kon uh, niet meer stuk. Nein. Dat vind ik altijd wel leuk om, uh, om te zien dat hij, uh, dat hij het goed doet, toch? Ja. Een beetje een, beetje een trots. En weer weet worden dat een nieuwe linksback van Nederland zelf, toch? Dat ja. goed uit. Zie je van het Zondag in Kelwan met de Boss. Crazy James! Het is haar nieuwe single Candy Robbie Williams op ZFM. Met even wat nieuws en wel grappig nieuws, wat ik wel heel erg interessant vond. Want RTL 5 komt vanaf eind volgende maand met een porno-soap. Oh, leuk. Wanneer? Nou, het is een reality-serie die gaat over porno-liefhebbers die willen doorbreken met hun eigen film. Het programma gaat Passie in de polder heten. Nou, de scène benadrukt dat we geen ja. expliciete seks. Ja. Zit er even geen heen te hè? Ja. Dat we geen expliciete seksbeelden hoeven te verwachten. Het gaat RTL om de droom die mensen najagen. Ah. Ja. Doe jij een zo'n droom? Nee, nee, ja, beslist niet, nee. Ja. Nou ja, ik ga wel kijken, toch? Het is wel interessant. Ik weet niet of het interessant is. Nou ja, het lijkt me interessant ja. van tevoren. Je, ja. je weet het nooit, maar. Het is wel een dramafilm. Passie, Passie in de polder gaat het eten. Nou, ja. ik ben benieuwd. Een rijexamen doen is vanaf volgend jaar goedkoper. Dat komt doordat de BTW op praktijk- en theorie-toetsen vervalt. Wat examens exact gaan kosten, wordt volgende maand bekend. Op dit moment geldt voor examens een hoogtarief van 19%. Een praktijktoets kost 96,34 euro. En een theorie-examen 34,57 euro. Ze verdienen er zo goed aan, hè? Ja, Theorie-examen, dan hoef je alleen maar achter zo'n computer te zitten. Ja. 34,57 euro. Ik is het zo vaak over gedaan hè, maar. <laughs> Dat zal ik ook niet eens, jongens. Ja, Hé, maar, hey, maar uh, misschien heb je ervan gemerkt als je deze vakantie terugkwam. Het Nederlands luchtruim wordt opnieuw ingedeeld. Oh? Vliegroutes naar Schiphol worden gescheiden van de regionale vliegvelden en militair verkeer. En daardoor ontstaan er, let op, minder files in de lucht en kan Schiphol doorgroeien. Ah. Het aantal vliegbewegen kan zo groeien van 437 naar 510.000 in 2000, uh, 2020. Zo, nog meer klachten. Hè? Nog meer klachten straks van die mensen die daar Ja, wij waren twee weken geleden waren wij in uh, Assedelf ja. bij een vriend van ons en dat is vlakbij Schiphol. Nou, om de 10 minuten hoor je weer echt een vliegtuig over Dus als je daar woont word je helemaal gek ervan. Ik heb wel uh, geen last van gaan slaap moet ik zeggen. Maar. Uh. Nee, maar jij was in één keer weg ook. Ja, dat ben ik altijd. <laughs> een jongeman nu Ninspeed heeft, heeft een bekeuring van 220 euro gekregen voor het plukken van een bloem uit Andermans tuin. Hij had een bloem geplukt voor zijn vriendin toen hij s'nachts na, naar huis liep. Twee toevallige passerende agenten schreven een bon uit en namen de portentia in beslag. Want die man moest terug naar de regelmatige recht, eigenaar. Dus eigen 220 man. euro. je dat als je riet plukt. <laughs> nou, wel goed, je bloeit, denk ik. <laughs> Dat ja, is een inside grap van ons. Hè? Een inside grap. Ik zal er niet te veel over uitleiden. En als laatst. Albert Heijn wil de Duitse markt veroveren. De eerste stap is een AHA to go. Gisteren in Aken. In België is de Nederlandse supermarkt ook al een tijdje actief. Daar zijn inmiddels zes Albert Heijn supermarkten. In Duitsland wil het concert binnenkort nog zeker tien to go winkels openen. Nou ja, de Duitsers moesten wel winnen aan de initialen van Albert Heijn. AHA.